Het weer. Eerst nog op veel plaatsen mist en nevel. Later breekt de zon door en wordt het ongeveer 9 graden... bij een zwakke tot matige wind uit het oosten. De komende dagen blijft het droog met temperaturen s'nachts rond het vriespunt... en overdag rond de 8 graden. Tot zover dit NOS Journaal. En dan is er nog verkeersinformatie. De A2 Utrecht richting zuid is tussen Waardenburg en afrit Kerkdriel dicht door een ongeluk. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid. En tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. BNN BNN oh. 47. Ticket naar New York. Nieuw telefoon, mixer, winterjas, ketting, ring, luchtje, marzerpijn. Adriaan in een schoen. En gaan we gaan weer terug bij Roos. Een PS3 en een auto. Een reis, een brommerwiel, een iPad, een vierkleurig balpen, een brandhout. Twee gezonde kinderen, die trouwens in de maak zijn, hoorde ik laat. En liefde, geluk en daarvan slechts een beetje is genoeg. Uh, dat is het flanglijstje van, uh, van dit jaar. En uh, ik moest nog heel even qua administratie vertellen over dat verhaal. Ik had dus zelf ooit een keertje iets gekregen wat ik niet leuk vond. Um, en het was, uh, toen was ik denk ik een jaartje of tien. En toen kreeg ik voor mijn fiets uh, zo'n uh, zo uh, brommer geluidapparaatje. Vroeger deed je dan een, een, een, een, een bierfiltje met een wasknijper uh, of zoiets. En, uh, maar dat was blijkbaar niet genoeg voor mij. Uh, ik wilde graag gewoon dat het automatisch ging. Dus hadden mijn ouders voor mij gekocht een, een apparaatje. En dat kon je dan vastzetten aan je fiets. En dan, nou, dan klonk het net alsof, jou, uh, alsof jouw fiets een brommer was. En toen kreeg ik dat. En toen dacht ik, nee, dat vind ik helemaal niet leuk. En ik, was echt, en ik vond echt heel veel. Echt heel na dat ik het niet leuk vond. Toen heb ik er een nachtje over geslapen. Toen heb ik verteld dat ik het niet leuk vond. En toen uh, mocht ik wat nieuws uitzoeken. En uh, uh, daarna is het volgens mij een beetje misgegaan. Want ik koos toen, toen in plaats van zo'n uh, uh, zo uh, zo leuk brommen ding... koos ik van die trollen. Ken je die nog? Van die kleine poppen zijn dat? Met van het hele lange haar. En daar mocht ik twee van uitzoeken. En ik snap nog steeds niet goed waar ik zat bij mijn gedachten... dat ik zo'n gaaf bromgeluid ding... Uh, dat ik dat wegdeed en dat ik dan twee van die lelijke trollen dat ik dat voor terugnam begreep er helemaal niks van maar goed uh, nou dat uh, weet je wat ik zet gewoon Brom. Geluid, ding zet ik nog even op het verlanglijstje en dan zit hij vol en dan lever ik hem uh, morgen even in bij de oude klaas en dan uh, nou kijk of alles goed gaat komen. Ik hoop dat liefde en geluk dat dat wel uh, los gaat lopen, maar dat zal vast wel. Uh, welkom bij 4-7, het is vijf minuten over vijf. Het is tijd voor Crack the Playlist met een hele bijzondere uh, man deze keer, namelijk Sipkian Bousma. Crack the Playlist. Sipkian Bousma, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, um, tien platen heb je uitgekozen voor Crack the Playlist. Was het lastig? Ja. Wat, <laughs> ja? Uh, uh, wat zeg je? Was het lastig, ja. Ja, want kijk, als je uh, naar die waar muziek op zoek gaat, dan op een gegeven moment, je vindt, ik, vind, ik, vind het, ik vind het steeds meer. Ja. Dus, oh, die, die vind ik mooi, oh nee, die, die vind ik nog beter dan die. Of uh, uiteindelijk heb ik een mix van uh, uh, muziek gevonden wat me aan de ene kant ontzettend raakt, wat me blijft raken, of waar ik juist heel erg vrolijk van word, of waar ik een, uh, waar ik een bijzondere herinnering aan heb. En, uh, ja, ik ben maar ik had, ik had nog wel uren door kunnen gaan. Ja. <laughs> nou ja, misschien over een halfjaartje mag je nog een keer. En dan uh, doen, we, ja, doen, heel we nog, ander... doen we nog een tien andere liedjes die dan weer totaal ja, anders zijn. Ja. Ja. Wat, waar ben je nou nu ja, met... dat, dat, ja. Ik begrijp het wel, want dat, dat, dat, dat vormt zich net zoals je, je leven zich ontwikkelt. Eh, ontwikkelt natuurlijk die muziek ook en dingen die je belangrijk vindt. Ja. En ik denk dat dit ook een combinatie is van wat op dit moment ook heel erg belangrijk nou, is. Nou, ik kan me voorstellen dat als ik jou over dertig jaar weer terug ga bellen... Dan, dat dit hele lijstje totaal anders kan zijn. Ja. Ja, ja. Ik denk dat er wel een aantal overblijven, hoor. Ja? Oké. Okay. Ja. <laughs> dat moet ook wel. Het zijn natuurlijk je ja. favoriete liedjes. Um, wa waar ben je nu mee bezig? Ik denk dat de meeste mensen kennen jou nog steeds als presentator van de Afro, Maar daar ben je al, inmiddels al een tijdje weg. Uh, er is een zomer overheen gegaan. En nu? Ik werk uh, nu voor de NTR En daar doe ik uh, elke dinsdag het uh, middagprogramma 5 op 2. Mm -hmm. Een uh, soort van educatieve talkshow waarin we allerlei uh, onderwerpen behandelen. Waar mensen thuis uh, mee te maken krijgen. En daarnaast werk ik ook voor. Ik een aantal programma's voor schooltelevisie. Ja. Wat zou jij doen? Een soort discussieprogramma met kinderen over lastige dilemma's waar ze mee te maken kunnen krijgen. En er komen nog een aantal andere programma's aan. Ja, en is dat iets wat je heb, je. heb je het naar je zin? Is dat iets wat je, wat je, wat je graag wilde toen je uh, wegging bij, uh, bij, de, bij de oude baas? Ja. <laughs> ja, ik wilde. Uh, wat altijd voor mij belangrijk is geweest, is dat ik me uh, heb kunnen ontwikkelen. Dus dat ik. Uh, of iets nieuws heb kunnen doen of, of een, een programma daarna heb kunnen doen wat wat beter bij me paste. Daar heb ik jarenlang uh, gelegenheid gehad voor, voor bij de AFLO. Ik heb heel veel verschillende programma's mogen doen. Ja. Maar wat ik nu doe bij de, bij de NTR, dat had ik nooit bij de Avro kunnen doen. Zo'n zo middagprogramma, dat, dat stond echt op mijn wensenlijstje. Dat lijkt me heerlijk om dat uh, te doen. Ja, uh, ja dat, dat, uh, dat mag ik. Ik kan nu in de studio uh, een, een, beetje, uh, een beetje oefenen, een beetje experimenteren met, met, met, met, met gesprekken en zo. En uh, interviews daarin doen. En het belangrijkste wat ik, wat, wat ik nu wil doen... is gewoon programma's maken die uh, ja, iets overbrengen... waar kijkers echt iets aan hebben. Mm -hmm. En uh, wat, wat, ze, wat ze of inspireert... of wat ze op nieuwe ideeën brengt. En dat is een van de belangrijkste dingen als het gaat om het programma maken waar ik nu mee bezig wil zijn. Ja. Ik, en, ik, uh, ik had het al een tijd geleden nog, uh, nog met uh, vrienden over. Toen hadden we het zelfs over jou. Maar ja, dat, dat, ja jij bent bekende Nederlander, dus dan mag dat. Ja. <laughs> uh, maar toen hadden we nog iets van... Ja, het is wel dapper dat je uh, midden in een, in een financiële crisis... en met, uh, met uh, uh, allemaal fusies die gaan, uh, die gaan komen... dan kun je ook denken van... Uh, allemaal ik uh, het zal mij tijd wel leren. Ik blijf hier lekker zitten. Ja, nee, <laughs> dat kun je zeker denken. Ja. Maar het heeft... Kijk, het punt was dat ik mij, uh, ik ben in gesprek geraakt met mijn werkgever en ik, ik, ik zag geen nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden, ja. dingen waarin ik in door kon gaan. Ja. ja, en dan houdt het op. Dan moet je echt, ik, uh, ik heb ook wel eens gedacht voor een tijdje van nou, het zit wel lekker, lekker, veilig hier en dit en dat. Maar kijk, opsporing verzocht uh, was uh, jarenlang een bijdrage aan, ook aan mijn ontwikkeling vond ik bijzonder om te doen. Maar na vier jaar was dat echt wel klaar. Ja. Je doet elke week bijna eigenlijk hetzelfde. Uh, in, ik in mijn geval, hè, Annico van Zanten is dan ook nog een keer samenstellen. Mm -hmm. nou, die ambitie had ik niet bij dat programma. Dus dan op een gegeven moment, ja, ik wilde door. Ja. En uh, dan, uh, dan is het één om je vaste basis en zogenaamde veilige basis te, te, te moeten verlaten. Uh, maar toch. Uh, uh, ja, is het zo gegaan? Heb, ja. het, uh, heb ik het gedaan? Nou ja, ook heel gezond lijkt me om een keertje van een baan te verwisselen. Dat, uh, dat, ja. dat is ook best normaal eigenlijk. Ja. Laten we het over ja. muziek gaan hebben. Uh, je hebt een mooi lijstje samengesteld. Ik heb hem hier al voor me liggen. Um, we beginnen bij je eerste plaat. Dat is uh, Cindy Lauper met True Colors. Waarom die plaat? Nou, er zijn van die nummers die mij uh, in de loop der jaren altijd... Opeens, als ik ze hoorde, dat ik, dat, dat ik uh, erdoor geraakt bleef, zeg maar. Hm. Dit is zo'n nummer. En waar we het net ook over hadden, dit is in het afgelopen jaar best wel een nummer wat ik best wel vaak even heb aangezet. Omdat het gaat over uh, uh, je ware zijn uh, laten zien, zeg maar. Dus jezelf niet verstoppen, maar je, uh, wie je werkelijk bent laten zien. Nou, dat is voor mij afgelopen jaar, uh, die ontwikkeling is, dat is voor mij heel erg belangrijk geweest. Ja. Ja, ik Laten ik zien wat, wat werkelijk bij je past en wat je echt, echt wil doen. Ja. En uh, dat heeft ook met uh, de ware kleuren van iemand te maken. Ja. En, uh, en hoe meer je dat doet, hoe beter het, zeg maar, tot zijn recht komt. Dat heeft, uh, ja, in mijn geval, ik denk dat als je presentator bent en je past... je zit in het juiste programma waar je helemaal je zenuw mee voelt, fijn mee voelt... Dan, dan, dan, dan stijg je, denk ik, tot grotere hoogtes. Ja. En dan zie je een ontwikkeling. Nou ja, dat is afgelopen jaar met mij, uh, is, dat, uh, is dat ook gebeurd. Zeg, ja. Maar meer mijn ware kleuren laten zien. En <laughs> vandaag True Colors van Cindy Loper. John in Crack the Playlist, met Sipke Jan Bouwsma. Goedemorgen nog een keer, Sipke. Uh, we gaan naar Stef Bos. Die, uh, uh, uh, Ja, ik ken eigenlijk maar één liedje van hem, eerlijk gezegd. Ja. Ja, en dat is natuurlijk Papa. En meer ken ik niet van hem. <laughs> Ook stom zonde eigenlijk. Die van Papa, ja, dat, dat klopt. In ja. die taal van mijn hart, die heb ik laatst ergens gehoord. En dan had ik zoiets van, wauw, wat is het eigenlijk prachtig. Dat slaat een beetje aan bij het vorige nummer. Gewoon, uh, ja, zeggen wat je, wat je daadwerkelijk wil. Ja. En... Uh, en dit nummer is, is een heel mooi nummer. En papa is ook een heel mooi nummer. En uh, het is ook helemaal waar, als ik er voor mezelf naar kijk, naar dat nummer van, uh, van papa. maar ja. ik heb voor deze gekozen. Ja, waarom dan? Waarom niet voor papa? Uh, ja, waarom niet voor papa? Ik, ik, ik vind dit gewoon, de, deze hoorde, ik denk, jezus wat mooi. Dat, dat, dat, dat ken ik al helemaal niet. <laughs> En juist, ja, dat heeft weer met in, in wat voor uh, en wat voor sfeer zit je. Ja. Juist nu is dit iets wat, uh, uh, wat ik belangrijk vind. Ja, bij, bij, uh, ik had het vorige week met uh, um, In Crack The Place erover. Of, of, uh, of iemand, een, uh, uh, zeg maar, iemand is die, als je je droevig voelt, dat je dan ook expres droevige muziek opzet. Of dat je dan juist vrolijke muziek opzet, zodat je weer een beetje vrolijk kunt worden. Bij, wat, wat, ik ben van die laatste. Ja, je bent wel iemand die je wil graag uit, dat je jezelf uit de put... Uh, uh, ja, muziek... muziek. Ik weet niet of dat dit nummer is, hoor. Nee, maar, ja, okay, uh, maar in het algemeen. Ja, nee, de, ik ben wel van... Uh, oh ja, Frek, ik kan wel even wat vrolijks opzetten. Ja, uh, precies. Dat, dat, dat. Maar en soms ook als ik gewoon in een bepaalde sfeer zit. Dat, later in uh, mijn uh, lijst uh, kom je daar ook nog wel eens iets van tegen. Is het ook even heerlijk om even in die sfeer te zitten. Ja, en soms dat, sommige het, plaatjes en liedjes die passen dan perfect bij die ene sfeer. En dan is het wel fijn om die dan op te zetten, uitgerekend. Ja, ja, ja. ja, ja. En, en dit nummer, dit heb ik pas echt sinds kort ontdekt. De taal van mijn hart. En uh, ja, het, uh, ja, luister er gewoon naar. Het is iets wat het is sowieso Stef Wolf maakt echt wel muziek die je tot in de ziel raakt. En hij maakt ook volgens mij muziek vanuit zijn ziel hm. en uh, daarom, dat het ook, uh, daarom dat het ook zo goed werkt. Ik aan de hemel, dit is het einde van de nacht. Ik was verdwaald in het donker, ik vond mijn weg terug op de toast. Vroeger was ik rijk aan voeren, ik ben verstild, ik ben veranderd. Maar mijn stem, mijn stem, blijft branden. Dit is het vuur, jij mag je warmen. Gebroken, gebroken, en verward. Dit is de taal van mijn hart. Ik eet mijn speelbeeld inval. Ik leer een skervelig grond. Ik mijzelf leren ken, als helden en als een hond. Maar daar is nou zo mijn van al mijn woede en geweld, want ik kende ook mijn donkere kant. Ik heb vrede met mijzelf, want ik zing die taal. Dit is die taal van mijn hart Dit is die taal Bos en Taal van Mijn Hart. We gaan naar de derde plaat. En dat is Winforce 11 van Nadine. Ja, we gaan van, van, van uptempo naar rustig. naar Zo gaan we heen en weer. Ja. <laughs> ja, Maar dit heeft wel met een bepaalde tijd te maken. hoor. Wat, wat voor mij belangrijk was. Grooves en Hart was ze dan weliswaar tijdens mijn middelbare school. Winforce 11 was een nummer... Ik probeer het continue overal op te zoeken, maar ik kan het ergens vinden. Het is een, uh, een nummer wat... Uh, uh, Populair was uh, volgens mij toen ik op de basisschool zat, ik mm ben -hmm. 35, dus misschien, uh, ja, je moet heel hard rekenen, ben ik slecht in, maar <laughs> goed. En tijdens de basisschool gingen wij altijd zeilen. Ja. Yeah. En um, ik geloof dat het nu al of in de 80 jaren was dat. En toen waren bepaalde nummers uh, populair. Dit, dit, dit nummer van Nadie was ook een beetje in die sfeer. Je had ook in die tijd uh, Saving van Christopher Cross, Moonlight Shadow, van Mike Oldfield geloof ik. Oh ja. Yeah. Nou, er waren een beetje een bepaalde soort nummers. Wij waren ook letterlijk aan het zeilen toen. Misschien dat het daardoor ook een beetje is blijven hangen. Yeah. Uh, maar het gaf, dit nummer geeft mij echt de sfeer van die zomers. En dat je lekker over de Friese dat we lekker over de Friese Meren aan het zeilen waren. En uh, de regionale omroep Friesland op hadden. En dan werden dit soort nummers gespeeld. Yeah. En uh, ja, heerlijk. Echt om bij weg te dromen. En als ik dit nummer hoor, dan ben ik gewoon weer op de boot met de zon in mijn. Uh, in mijn gezicht, in door haar heerlijk. Een levendige ja. herinnering aan, aan die zomer ja. ergens in de jaren tachtig, wanneer het dan ook was. Maar het was wel een mooie zomer, ja. geloof ik. Naar die, Windforce ja. 11. 11 en uh, hier zeilt Sipjan dan zo'n beetje zo over de woelige baren uh, richting de volgende plaat. En dat is uh, Push the Feeling On van de Nightcrawlers. Ja? Dat is wel een beetje een kermisplaat, hoor. Ja, nee, absoluut. Voor het geval dat <laughs> mensen in slaap zijn gevallen, <laughs> ja. dan zijn ze nu weer wakker. Ja, dit is op zich voor mij wel een heel belangrijk nummer, geweest, hoor Want um, het was, uh, dit was volgens mij uh, oh, 1995. Mhm. Mm en dit is het jaar, volgens mij, dat ik uit de kast ben gekomen. oké. Okay. Omdat ik voor het eerst echt uh, openlijk uh, homo uh, rondliep uh, uh, door Amsterdam. Mm -hmm. En dit was in een tijd dat het super mooi weer was. En uh, het was rond de Koninginnedagperiode. En deze muziek schalde, zeg maar, over de pleinen heen. Heerlijke, je, ja, jij, hoe noem je het? Een... een kermisplaat was het een beetje, maar dat bedoel een ik eigenlijk niet... Nou, ja, bedoel ik niet zo heel nou... negatief hoor. Het is, kan... is ook wel nee. lekker gewoon soms, toch? Ja. Ja, nou, het was dus, Koningin de dag heeft ook een bepaalde uh, kermisfeer, ja. zeg maar. Ja, nou precies. Maar, maar dat was uh, het eerste jaar dat ik echt, uh, ja, ik voelde me helemaal vrij, weet je wel. Dat was ja. iets waar ik heel erg lang mee een beetje in mijn hoofd had te lopen strukken. van wel niet, wel niet. En nu, nu was ik erachter en dat gaf een bepaalde vrijheid. En het grappige is, ik realiseer me nu pas, push the feeling on, dat het nog qua tekst ook, nog. je hoort helemaal niks in dat hele nummer nee. qua tekst. <laughs> maar push the feeling on is toch wel, dat, dat tikt helemaal de, de ja, lading, ja. het gevoel uh, wat er, er zat en uh, ga daar vooral mee door. Ja, Ik kan, ik kan me voorstellen ja. dat je ook wel een beetje misschien wat on, uh, ja, weet ik veel, onoverwinnelijk voelde toen die zomer en zo, dat je je zo dan voelt. Kun je dat ook weer, weer, weer terughalen als je dan dat liedje hoort? Ja, zeker. Ja, ik, zie nog, ik kan me volledig voorstellen hoe ik over dat Rembrandtsplein liep, ja. hoe uh, lekker en uh, gelukkig ik uh, me voelde. En hoe ik daardoor de straten liep, en uh, omdat ik me zo lekker in mijn vel zat, uh, uh, uh, maar, uh, ...trok ik ook alle aandacht zeg maar van uh, leuke jongens. Ja. Dus dat was dat, dat versterkte elkaar zeg maar. Dus ik had zoiets van: nou, nah, dit is dit is heerlijk. Dus alles ja. kwam bij elkaar een beetje zeg maar die, ja. uh, dat moment. Ja, ja, ja. Ja. En deze plaat hoort erbij. Push the feeling on van The Night Crawlers. Mm. Their lives again, yeah, they lie the poolers, mm, yeah, their lives are yeah, tuneless, mm, yeah, their lives their lives are again, yeah, their lives are tuneless, mm, yeah, lives again, Van de Nightcrawlers. Dan gaan we naar een plaat toe, sibke uh, Ik heb er nog nooit van gehoord. Um, en, en het is van... Uh, uit de Riverdance. Dance. Um, ja. ja, genre is het meer, hè? Ja, luister. je zal echt denken van, waar gaat het allemaal naartoe? <laughs> ja, we komen maar net dus... uit de Nightcrawlers. En nu gaan we hier van ja. de Riverdance. Ja. Ja, de River Dance. Ik heb ontzettend lopen zoeken naar welk nummer is nou... Um, wat... Wat vind ik nou gaaf of mooi. Ik heb die Riverdance ooit een keer uh, gehoord. Ze zijn ooit geloof ik door het Songfestival ooit een keer heel erg populair geworden. Omdat ze daar uh, in Ierland een keer uh, uh, optraden. Mm -hmm. En daarna is, heeft het een enorme vlucht genomen. En is het over de hele wereld heel erg populair geweest. Yeah. En op een of andere manier. Ik heb ooit een keer die uh, cd gekocht en uh, geluisterd. En in die muziek. Uh, het gaat mij niet zozeer om de het, uh, het dans zelf van de Riverdance en het dansen, zeg maar. Yeah. Het gaat mij wel om de muziek zelf. Daar zitten zoveel elementen in van um, aardse ah, elementen. Je hoort gewoon je hoort de seizoenen bijna. Het is heel. Um, uh, ja, het gaat naar de, ik, voor mijn gevoel gaat die muziek enorm naar de kern. Naar alle, allerlei vormen van gevoelens die je hebt. Of uh, Heel veel kracht zit in de muziek, dan weer rust. Yeah. Um, nou. Van alles zit in deze muziek. Nu moet ik eerlijk en zeggen, elk... dat, ik, dat ik, ik ken het dus niet zo heel goed... maar ik dacht altijd dat het een beetje kitsch, kitscherig, kemperig was altijd. Ja. ja, dat vinden mensen ook. Ja, dat vinden ja. mensen, hè? Ja, ja. en uh, ja, die, die associatie heb ik eens nooit Noordrecht gehad. Ik, ik zet deze muziek wel eens op als ik even helemaal tot rust wil komen... of uh, wat dan ook... Of, en dan zet ik hem op en ik weet niet waardoor het komt, maar er zijn altijd bepaalde momenten tijdens het luisteren van die hele cd die me uh, raken. Of waardoor ik ja, emotioneel word ofzo, of, zo, of uh, ik ik mooi vind. Of juist waardoor ik heel veel energie krijg, omdat er heel veel krachtige uh, uh, tempo's in zitten. Ja, en krijg je veel, krijg je veel uh, reacties van mensen als die, als die zien van, hé, hey, je hebt Riverdance in je cd-kast staan, of je hebt het hard aanstaan tijdens het koken. Dat dan zeggen... Of ik er openlijk voor uit te drukken. <laughs> ja. Dat ik, dat ik, Is dit dat je coming out of Ja, ja, ja. Ja. Uh, <laughs> <laughs> ja. Um, nou, ik moet je zeggen, ik luister deze week eigenlijk alleen als ik, uh, of als ik alleen thuis ben of in de auto. Misschien soms in de auto zit of ergens op een vakantie ben en oordeel uh, in heb, zeg maar. Ja. Dat. En... Um, ja, mijn partner vindt het ook wel mooi. En die moet er wel om lachen ook. Die weet ook precies op welke moment ik tranen in mijn ogen krijg. <laughs> maar het is muziek. Het klinkt een beetje gek. Maar als ik dan uh, uh, ooit uh, doodga en begraven word of gecremeerd... wat het dan ook mag zijn... dan is... De, de, de, een, een bepaalde track van deze CD mogen dan echt wel getoond worden. Omdat dit... Dit gaat gewoon over het leven, weet je wel. Uh, dit gaat over de oerkrachten die er zijn. En uh, nou de, de mooie, rustige momenten. Maar ook, uh, ook de hele... Ja, passievolle momenten en alles, alles bij elkaar. Eigenlijk zou, ik, zou je de hele CD moeten draaien. zou ik willen dat je de hele CD draait. Dat doe ik er niet aan. Nee. Dit, ik, ik heb gekozen voor één nummer die, nou, als je dan luistert... dan. Er moet ergens wel een gevoelige snaar geraakt worden. Ik vind het mooi dat je een lans breekt voor, uh, voor deze muziek. Dat heeft nog niemand gedaan hier ja, in het Nee, dat is goed, daar is het ook voor. En, en dat is ook goed dat mensen ook even duidelijk maken... van al, elke muziek kan vinden. Ik bedoel, de, de, alles kan mooi zijn als je daar uh, verhoudt. En sommige mensen ja. houden er misschien niet van. Maar uh, er zijn natuurlijk grote groepen die er wel van houden Dus dat is mooi. Ja. Um, ik uh, ga niet beginnen aan het uitspreken van de naam van uh, de artiest... maar het is van Riverdance. Luister mee. Dance -muziek uitgekozen door Cyprian Bousma hier in Crack the Playlist. We gaan naar de volgende plaat. En die is van New Radicals. Welk liedje is het? Um, ja, het heeft twee titels eigenlijk. Don't Let Go of You Got The Music In You. Het is een nummer wat in 1999... populair uh, was. Ik vond het toen altijd een heerlijk nummer. Als ik het hoorde, werd ik er erg vrolijk van... En dit is ook het nummer wat gedraaid werd toen ik, uh, toen ik de kroeg instapte waar ik mijn, uh, nog steeds uh, mijn partner heb leren kennen. Aha. Hij, stond achter de, hij stond achter de bar. En uh, ja dit nummer heeft <laughs> wel voor een goede stemming gezorgd. Want ik kwam binnen en toen hoorde ik dat nummer, dus ik was gelijk in een goede moed. Yeah. Ja, hij stond achter de bar en dat was ook gelijk hartstikke leuk. Dus dat, um, um, ja, daarom heb ik altijd uh, dit nummer ont, uh, onthouden. Uh, Mede Daar, daardoor. Ja, nou ja het, het zou ook. Het, had, dat, het kan natuurlijk geholpen hebben dat je dat je door dat liedje in zo'n goede bij bent. Dat je denkt van nou ik ga eens even. Ik, ik ga even een babbeltje maken. Ik stap even over mijn over mijn ja. angst heen. En oh. ik ga even, als als nou de taal van mijn hart van Stef Bos had opgestaan, dan had je dat misschien niet gedaan? Ja, ja. ja of Don't cry for me in <laughs> nou, Dan wordt het ook een hele andere avond geworden. Ja, precies. <laughs> Ja, nee, maar dat ja. heeft, er wel mee, heeft er wel mee te maken natuurlijk. Komt allemaal wel. elkaar Je ja, zeggen dat mijn, mijn, mijn keuze voor mijn partner gewoon alleen door één nummer komt. Komt door de brand new radicals. Dat zou zomaar kunnen, ja. Dat zou zomaar kunnen. <laughs> ik, ik ben er pas later achtergekomen wat ze er werkelijk mee bedoelden. Uh, uh, trouwens, mijn, mijn partner is wel een muziektechnoloog ook. Dus mm -hmm. Het is wel grappig. Die ook continu uh, aan... Uh, uh, hij speelt heel mooi piano en hij, hij speelt bijna nooit hetzelfde uh, muziekje. Ja, en hij kookt altijd iets anders. En grappig is dat die Brand New Radicals, die hebben dit nummer gemaakt... om juist de artiesten, de ge gevestigde orde zeg maar, de grote artiesten... te inspireren van blijf bij je, bij de, bij je eigen vuur en blijf nieuwe muziek maken. Aha. Dat is heb ik begrepen. You've got the music in you. Of je blijf wakker en zorg voor nieuwe mooie dingen. Dat is eigenlijk een oproep, een soort protestbietachtig was. Okay. Nou, nooit geweest. Daar ben ik pas later achtergekomen. En uh, nou ja, ik, dat spreekt mij ook wel aan. Jezelf continu opnieuw blijven uitvinden en, uh, en, en, en, uh, en nieuwe dingen blijven bedenken. En, uh... We gaan we naar de achterplaat plaat toe. Die is van Ten Sharp met het liedje You. Ja. Ze hebben ook geen andere liedjes, vermoed ik. Maar dat weet ik niet zeker. Ja, die hebben ze wel. <laughs> maar die zijn gewoon niet zo populair. Ja. Nee, nee, hè? nee dit, is de enige, dit is de enige. Uh, het, het is een enorme klassieker. Maar wel een ja. heel mooi klassieker. Ja. Ja, ik, ik, ik vind het nummer op zich... Ik vond het altijd wel een, een mooi nummer. Maar hij, uh, hij heeft uh, um, extra... Uh, heeft Hij een waarde voor me omdat hij... Uh, die hij werd, uh, de vorige nummer had te maken met toen ik mijn partner leerde kennen. En dit nummer heeft te maken met een, uh, een goede vriendin van mij en een collega die bij Omroep Friesland werkte. En die is op uh, jonge leeftijd uh, heeft zijn een ongeluk gehad en mm -hmm. heeft ze niet overleefd. En dit was haar nummer met haar partner. Oh. Karen, de Jong heet ze. En uh, haar uh, vriend die, uh, nou dit was gewoon, uh, dit ging, dit ging helemaal over hun tweeën en over haar, zeg maar. Ja. Yeah. En toen dat natuurlijk gedraaid werd op de begrafenis, uh, nou dat hakte wel in. Ja. En, uh, ja, het is een combinatie van uh, een hele lieve collega die bijna, ja, ze was bijna zo bijzonder. Zij, zij, zij, deed, uh, zij, zij wilde mij een beetje naar Friesland terughalen soms in, uh, in, in, in programma's voor in Friesland. Omdat ze het wel leuk vond, ik als Fries. <laughs> ja. en, uh, ze, ze wilde dat een beetje behouden voor Friesland zeg maar. Daardoor zorgde ze ervoor dat ik in, in, in verschillende programma's terecht kwam. En uh, zij was zo iemand die, ja, bijna bijzonder... Uh, zij geeft altijd na elke uitzending een lief briefje... met de uitzending op een cd'tje, sturen ze op. Dat was bijna, bijna buitenaards hoe lief en goed ze de dingen organiseerden, bijna. Ja. Zeg maar. En vind je het dan, want en... ik neem aan dat, dat je nu uh, eigenlijk altijd aan haar moet denken... wanneer je dit liedje hoort. Vind je dat dan ja. vervelend of lastig, of vind je dat juist mooi? Nee, ik vind dat wel mooi, want... Het, ja, dat liedje gaat gewoon over, over liefde en over hoe uh, bijzonder iemand voor iemand kan zijn. En um, uh, dat aan de ene kant. Aan de andere kant, ja, zij was ook uh, heel erg bijzonder voor mij. Soms, heel soms, maar, maak je wel eens in je leven. Ik weet niet of je dat ook hebt, maar kom je wel eens mensen tegen die zijn in een soort bijzondere staat van zijn, zeg maar. En dan, uh, dat de mensen die trouwens weten ook dat ze over, komen te overlijden, die hebben dat vaak ook. Die hebben een bepaalde rust over zich. Of, ja, ja, ja. Ja. En um, ja, ik, ik, ik, als ik erop terugkijk, dus zij had dat continu, zeg maar, eigenlijk. En het is ook die zonde eigenlijk, en die eigenlijk dat ze daar naar huis overleden. Ja. Maar uh, goed, nou, vond, van zijn er misschien wel... Uh, um, uh, er spelen er meer dingen mee, of zo. Of was het een echt engeltje, zo en zo, maar ik weet het niet. Ja, dat nou je, ja, in ja. ieder geval een bijzondere vriendschap was het, denk ik zo. Ja, en een bijzondere persoon, vandaar ja.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 Ten Sharp nog twee liedjes te gaan, sipke en dan uh, zit het er alweer op. We gaan naar een hele mooie. Paul Simon met Graceland. Ja. Ja. Ja. Ja, ja, ja. ja. ja ik kan, ja. kan me honderd redenen bedenken waarom jullie die zo moeten draaien, maar wat is die van jou? Ik uh, ben er uh, op gekomen omdat ik, uh, laatst hoorde ik Tim Akkerman, uh, uh, die heeft een nieuwe cd gemaakt. En die uh, maakt een beetje muziek uh, in de sfeer van uh, hoe Simon en Garfunkel dat ook deden. Mm -hmm. En, dat, en ik hoorde dat ik dacht, oh ja, ja, ja, Paul Simon. En die heeft op een gegeven moment maakte Paul Simon zo'n enorme switch met de DCD Graceland. Door um, ja, Afrikaanse invloeden in zijn muziek uh, te verwerken. En de muzieksfeer naar ontzettend populaire uh, CD'en mee te maken. Ja. En wat ik daar zo bijzonder aan vind is dat hij uh, door zijn enorme musicaliteit, maar ook door het integreren van verschillende werelden, uh, ja, twee werelden zeg maar, bij elkaar heeft gebracht. En dat spreekt me in die zin aan. Ik ben ook ambassadeur van Unicef. En ik vind het mooi om, uh, om inderdaad verschillende werelden bij elkaar te brengen. Of, uh, en, en hij is daar uh, met zijn muziek enorm in, in uh, ja, is geslaagd. Ja. Dus vandaar dat is het een beetje, een beetje symbolisch van. Kijk, het werkt en het kan toch. Vind je dat ook een beetje de, de, de soort van... Ja, morele plicht klinkt ook meteen zo zwaar... maar een soort van een taak voor grote artiesten... om dat te doen met hun muziek? Nou, ik denk dat als je echt... Een Mens bent en je hart op de goede plaats hebt... dan doe je gewoon ook dingen voor andere mensen ja. en um, ja, dat dus, en hij doet het met in combinatie met zijn passie. Kijk, ik heb één keer is mij dat gelukt uh, met het Junior Song Festival wat ik presenteerde. Mm -hmm. En uh, wij waren in, in even nadenken, Budapest geweest, geloof ik, ja. En daar had daar was een Eurovisie versie geweest, en daar kwamen we erachter dat heel veel mensen. Wij hadden een, een donkerkleurde deelnemster, Kimberly, heet ze. Yeah. En heel veel Oost-Europianen noemden haar That Black Woman. Mm. Wij waren helemaal, helemaal geschokt, in shock, zeg maar, doordat ze dat deden. En wij hadden zoiets van, verdorie, er moet iets gebeuren. We moeten... Wij, wij, het jaar erop gingen wij namelijk de Eurovisie-versie uh, organiseren. Yeah. Van het uh, Junior Songfestival. Toen hadden we zoiets van, we moeten iets doen aan solidariteit tussen mensen, tussen uh, mensen van verschillende afkomst en, uh, en ook kinderen van verschillende afkomst. En Het is tussen ons gelukt. Het is ook mij gelukt om UNICEF daarbij te betrekken, zodat uh, de belopbrengsten allemaal naar UNICEF gingen en heel veel portretjes getoond werden van kinderen die het, die het minder uh, makkelijk hebben. Ja. Yeah. Nou, zo hebben we ook middel van muziek, zeg maar. Heb ik ook een beetje een beetje de wereld bij elkaar kunnen, uh, hopelijk kunnen bij elkaar kunnen brengen. En uh, ja, nou ja, dat kan door middel van televisie. Dat kan door middel, door middel van muziek. En dat kan. Uh, en, en, en Paul Simon heeft dat op zijn manier gedaan. Ik denk dat hij daar enorm goed in geslaagd is. Ik denk met jou heel veel andere mensen ook Graceland van Paul Simon De Mississippi Delta was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 Simon en Graceland in crack the playlist. En dat betekent dat er nog één liedje over is. En uh, dat is, is een plaatje van uh, Glee. Dat is een. Uh... Nee, ik wil hem eigenlijk de originele. Oh, je wil de originele de hebben. Oh, je wil de, de Mikey de... Thomas versie. Ja, is dat dan? Hè? Moet je wel zeggen, ik ben er wel opgekomen door Glee, zeg maar. het ja. altijd wel een uh, het heeft een soort uh, euforisch gevoel. Van verdoor, je moet doorgaan en dat soort dingen. Mm -hmm. en, uh, en uh, ik moet je zeggen, naast het allereerste nummer dat we draaide True Colors, en uh, dit nummer heb ik wel gedraaid in de periode dat ik inderdaad wegging bij uh, de Afro en uh, weer iets nieuws uh, ging zoeken, zeg maar. Ja. Yeah. Uh, nou, nou moet ik zeggen dat... Um, uh, ik, ik, hou meer van, ik hou niet van uh, ontkenningen in zinnen, zeg maar. Dus don't stop believing. Ja, dan moet je eigenlijk zeggen believe, yeah. snap je? Ja. Yeah. In plaats van dat je niets zegt, want ja... Um, dus wat dat betreft is het, vind ik dit niet een handige titel, omdat het... Uh, maar goed, het heeft wel de, de juiste sfeer en het heeft, het heeft gewoon iets. meer. Ja. Maar. En hielp het ook dan? Als je dan, uh, weet ik veel, uh, dat je dacht van misschien maakt hij een beetje zorgen of zo, of alles wel goed zou komen. Helpt het dan ook om zo'n liedje op te zetten? Uh, nou ja, de, de, kijk, dat geldt bij eigenlijk bij elke uh, muziek, dat het je wel in een bepaalde staat of sfeer brengt. Ja. En uh, dit nummer, dan, dat hoorde ik. Uh, en uh, ik moet je zeggen, ik had al een paar nummers geprogrammeerd. Show Gohan had ik ook bijvoorbeeld. <laughs> van Queen. Dat zijn allemaal van die dingen. Oh ja, leuk. Dat, dat, sommige nummers vallen je op, op als je in een bepaalde fase zit. Nou, ja. dit was ook zo'n nummer van... joh, uh, er komt wel weer wat nieuws en we gaan alweer weer door. Ja. Ja. Nou, er komt zeker wat nieuws en we gaan ook alweer weer door. En dat is voor volgende week. We gaan nog één keer uh, naar één liedje van jou luisteren. Uh, Dank je wel, jan voor, uh, voor je tien platen. Heel graag gedaan. Ja, we gingen alle kanten op, maar dat is ook wel leuk. Ja! En uh, over, uh, over 30 jaar dan bellen, bellen we weer even en kijken hoe het lijstje er dan uitziet. Ik ben benieuwd wie, <laughs> welke nummers er zijn overgebleven. Precies. Don't stop believing. Just a small. Don't stop believing. Belief dus eigenlijk inderdaad. En het is uh, toch de versie van Glee geworden. Ach, is ook wel leuk. Een musical tv-serie en daardoor uh, zijn dit soort liedjes weer heel erg populair in, uh, in de wereld. Don't stop believing, dus in de uitvoering van Glee. Zometeen Ferdinand uh, en voetbal onder andere. We gaan even napraten over die wedstrijd van het Nederlands elftal. En we hebben het ook over Modern Warfare 3. Uh, eens kijken, wat hebben we nog meer? Oh ja, en een nieuwe Pieter Spreek. Die heeft weer een hele leuke column gemaakt. En hij gaat deze keer over de PVV. Blijf luisteren naar het nieuws van 6 uur.